5 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Steun voor Dierik Samsom op PvdA-bijeenkomst. 100 tips na dodelijk overval op juwelier. En saoedi arabië sluit ambassade in Egypte. Het weer. Vanavond verandert westen, regen. Morgen bewolkt en vooral smiddagsbuien. Het wordt zo'n 16 graden. Een dag droog met bewolking en af en toe zon. PvdA-leider Diederik Samsom heeft vanmiddag op een partijraad in Utrecht de steun gekregen voor zijn opstelling in de afgelopen dagen. De PvdA zette deze week geen handtekening onder het bezuinigingsakkoord van CDA, VVD, D66, ChristenUnie en GroenLinks. In een Kamerdebat daarover kreeg Samsom daar nog veel kritiek over. Maar bij zijn achterban ligt dat kennelijk anders, Wilma Borgman in Utrecht. Wat vonden die partijleden daarvan? Nou ja, iemand zei uh, de houding van de PvdA-achterban... die verschilt een beetje per dag. En dat is eigenlijk ook wel zo. Um, kijk, donderdag was natuurlijk vooral de opwinding... en de opluchting ook uh, zichtbaar van die vijf partijen... die meededen aan dat akkoord. Uh, daar stak de zuinige en afhoudende opstelling van Diederik Samson... nogal bij af. Maar dat deed vrijdag al een beetje minder. En vandaag helemaal. Want, zo zei Samson hier... Uh, de PvdA heeft best aan tafel gezeten met die andere vijf... maar heeft zich per se aan zijn principes willen houden. Dus toen GroenLinks de ChristenUnie en D66 bij ons kwamen met een vrij uitgewerkt aviertje, waarop al deze katshuisplannen gewoon nog prijkten, toen heeft de Partij van de Arbeid één voorwaarde gesteld. Eén voorwaarde. De voorwaarde om die plannen zo aan te passen dat de pijn eerlijk werd verdeeld. Pijn die onvermijdelijk is bij dit soort bezuinigingen, maar dan wel eerlijk delen over alle Nederlanders. Ja, Diederik Samsung kreeg vandaag wel heel veel applaus, veel gejuich. Maar zijn opstelling van de afgelopen dagen riep hier toch wel gemengde reacties op. Ik was hartstikke blij dat het kabinet viel weg van die vervelende eh, PVV. Maar ik was verdrietig dat we niet meededen met het Koendersakkoord. Ik vind het erg dat we in één adem genoemd worden met de SP en met de PVV. Eh, ik doe van harte mee met de campagne, maar we staan wel met 1-0 achter. Ik ben... Eh... Ik ben Jan Lauterbach, ik kom bij de afdeling Den Haag. We natuurlijk, zitten natuurlijk wel in een hele moeilijke situatie... dat we de komende maanden in het uh, anti, anti kamp van de anti-Europese partijen, PVV en Socialistische Partij zitten. Wat een groot probleem, want we zijn pro-Europese partij. Dus kom daar maar eens goed uit. Mijn naam is Trace Flapper van de afdeling Smallingenland, Friesland. Graag ga geven aandacht voor Smallingenland. Uh, hier een heel goed verhaal van Diederik Samson en uh, Hans Pekman... maar ik maak me grote zorgen over de beeldvorming van de Partij van de Arbeid... Uh, dus ik weet niet hoe we dat gaan doen, maar onze imago blijft keer op keer uh, toch slecht. We worden vaak weggezet en dat vind ik bijzonder jammer als we naar de inhoud kijken. Ja, dat was eigenlijk wel de samenvatting van vandaag. De mensen waren het hier inhoudelijk met Samson eens, maar waren niet zo enthousiast over de associatie met PVV en SP en over de beeldvorming dat de PvdA erbuiten staat en die mee wilde doen. Um, maar uiteindelijk steunde toch het overgrote deel van de PvdA hier um, wat Samson heeft gedaan. Dus, uh, de kou lijkt uit de lucht? Ja, dat kun je wel zeggen. Er was gisteren toch wat twijfel over de steun voor Diederik Samson. Er was bijvoorbeeld een opinieonderzoek waaruit zou blijken... dat er juist ook binnen de PvdA heel veel kritiek zou zijn. Nou, de stemverhouding hier, die, um, liet het omgekeerde zien. En zo kwam Diederik Samson alvast een beetje in de campagnestand. Van een land van groeiende onzekerheden en onbehagen... naar een land van optimisme en vertrouwen. Door samen te werken met anderen als dat mogelijk is. Door een streep in het zand te trekken... Als dat moet. Dat heb ik de afgelopen weken gedaan als uw nieuwe partijleider. Dat wil ik de komende maanden gaan doen als uw lijsttrekker. Ja, veel applaus voor Diederik Samson, wiens positie in de PvdA vandaag zeker is verstevigd. Vooruitkijken dus Wilma Borgman in Utrecht. En een van die afspraken uit het begrotingsakkoord is een verhoging van de BTW. VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie die spraken af dat het hoge BTW-tarief van 19 naar 21 procent gaat. Dat levert de schatkist ruim 3 miljard op, maar huishoudens zijn vanaf volgend jaar meer geld kwijt, berekende het economisch bureau van de IEG. Dat betekent dat huishoudens in het, in het eerste jaar, in 2013, gemiddeld 15 euro per maand meer kwijt zijn... Uh, en dat betekent in 2014 dat de prijzen uh, nog wat verder zullen stijgen. Uh, ja, en daar moet je denken aan iets van uh, 10 à 15 euro uh, die er per maand uh, daar nog bovenop komt. De Haagse politie heeft het aantal rechercheurs verdubbeld... dat de moord op een juwelier onderzoekt. Volgens de politie zijn er zoveel bruikbare tips... dat het team is vergroot tot 40 man. Er kwamen bijna 100 tips binnen... nadat de politie beelden van de overval had vrijgegeven. Of die tips ook kunnen leiden tot het oplossen van de moord... is volgens de politie nog niet te zeggen. De juwelier werd woensdag in Den Haag neergeschoten bij een overval. En hij overleed kort daarna in het ziekenhuis. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Saudi-Arabië trekt zijn ambassadeur terug uit Egypte en sluit de ambassade ook meteen. Correspondent Sander van Hoorn, vanwaar deze stap? Omdat er de laatste dagen in Egypte heel veel geprotesteerd is voor de ambassade van Saoedi-Arabië. Het heeft alles te maken met een Egyptische advocaat die in Saoedi-Arabië in de gevangenis zit. Uh, hij heeft daar uh, Egyptische gastarbeiders in Saoedi-Arabië bijgestaan En dat uh, vonden ze in Saoedi-Arabië kennelijk niet leuk. Dus is hij gearresteerd. En uh, de demonstraties dat vindt Saoedi-Arabië onacceptabel. Uh, dat ze dus uh, het werk beletten van ambassadepersoneel. En kennelijk spelen ze dat hoog op. Want ze hebben dus niet alleen de ambassadeur voor over... Gedroeger. Ze hebben ook tijdelijk de ambassade en de consulaten in Egypte gesloten. Toch kan ik me bijna niet voorstellen dat dit de enige reden is waarom je deze stap neemt. Nou, dat toch wel. Hè? Want aan de andere kant, als je bekijkt hoe de relatie is tussen die twee landen, het zijn twee machtsblokken in de Arabische wereld die uh, veel handel met elkaar drijven. Handel die ook weer is toegenomen, waren de berichten van de afgelopen dagen. Maar er zit onder de oppervlakte inderdaad, daar heb je gelijk in, uh, heel veel uh, zeer. Bijvoorbeeld vanuit die Egyptenaren, die stonden te demonstreren voor die uh, Saoedische ambassade. Juist voor een advocaat die het opnam voor Egyptenaren in Saoedi-Arabië. Dat zijn de Deel. Die werken daar, maar die worden daar vreselijk slecht behandeld, zeggen ze zelf. En als ze in de gevangenis terechtkomen, worden ze nog slechter behandeld. En deze advocaat was iemand die zich daar juist voor inzette. En uh, dus zie je dat die Egyptenaren daar uh, uh, heel erg boos over zijn. Uh, aan de andere kant, Saudi-Arabië zegt... Hij zit helemaal niet vast omdat hij kritiek op ons had. Hij had gewoon pillen bij zich in zijn koffer wat niet mocht en daarom zit hij in de gevangenis. Het is een relletje wat hoog opspeelt omdat de relatie tussen die twee landen heel gevoelig ligt. Maar omdat die twee landen zo afhankelijk zijn van elkaar, denk ik dat het een relletje is wat de komende week snel diplomatiek in de kiem gesmoord zal worden. Correspondent Sander van Hoorn.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 Nog een keer het belangrijkste nieuws. Steun voor Diederik Samson op PvdA-bijeenkomst. 100 tips na dodelijk onverval op juwelier in Den Haag. En Saudi-Arabië sluit de ambassade in Egypte. Dat was hem met uitgebreide internationaal. Zometeen het vervolg van Langs de Lijn. Ja, wie wordt er kampioen? Nee! Kijk naar de laatste spannende... Oh!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 Waar we zo direct doorgaan met ons sportforum. Maar eerst even kijken in Marokko. Bij de tennisfinale van Kiki Bertens. Edwin Peek, hoe doet ze het? Nou, ze... Inderdaad heeft ze toch een beetje een, een, een stroeve start. Een beetje een koude start gehad. En uh, kwam direct een break achter. De eerste service game leverde ze in. Het was een taai gevecht. Maar die Spaanse is toch wel heel vast. En reuze ervaren. Want die heeft ook al tien keer een challenger gewonnen. Tien keer op gravel. De ondergrond waarop ze hier in VES ook spelen. Maar nu benut ze haar derde breakkans. En breekt ze dus zomaar terug. Is het in de vijfde game 3-2. Dus gaat de strijd weer gelijk op. Dus Bertens doet het goed. Bleef ogenschijnlijk rustig. En dat moet je ook blijven in zo'n situatie. En dat doet ze dus goed. Ze is terug in de wedstrijd. 3-2 voor de Spaanse Laura Paus. In ons sportforum deze middag. Maarten Fontijn, Valentijn Driessen en Ton Boot. We hadden het over Barcelona tegen Chelsea. Nog één ding daarover bij Barcelona vertrekt. Pep Guardiola als coach na dit seizoen. Eigen keuze? Verstandige keuze, Valentijn? Ik denk een hele verstandige keuze. Hij stond op... Vorig jaar al op punt om uh, de bruider aan te geven. En met dezelfde reden die hij nu heeft gegeven dat hij helemaal leeg is. En ik, ik, ik kan me dat zo goed voorstellen. Ik, we weten de helft niet wat er allemaal speelt in zijn groep. Daarnaast het reizen, het iedere, iedere dag onder druk staan... met deze ja, topspelers, maar ook met de media in Spanje. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat hij zegt, uh, ik ben leeg. Het uh. is wel apart dat hij het daarop gooit. Hè. Hij had ook heel gewoon kunnen zeggen, nou ik heb hier alles gewonnen. Het is tijd voor iemand anders. Maar hij benoemt echt die... Enorme vermoeidheid. Ja, nou waarschijnlijk, omdat, omdat dat ook de ware reden is. Want ik denk niet dat hij bang is om uh, geen prijzen te winnen. Zo'n type lijkt het me niet. Ik denk ook niet dat hij denkt: van, Op het hoogtepunt moet ik stoppen. Omdat hij heeft een hele filosofie van trainen, van het begeleiden van elftallen. En winnen is daarin wel belangrijk, maar ik denk niet het doorslaggevende. Ik denk het, het plezier, het, de manier van spelen, dat dat voor hem veel belangrijker is dan winnen of verliezen. Maar dit is erbij gekomen. Dit heeft eigenlijk niets met winnen en verliezen te maken. En dat, dat hij dat daarom ook als reden heeft uh, aangegeven. Ja. Wat denkt u, meneer Fonteyn? Is het ook goed voor Barcelona zelf dat hij opstapt? Nou, dat, dat weet ik niet, want ik geloof niet dat hij een houdbaarheidsprobleem had. Uh, nee, uh, nee, wat wel redelijk uniek is in het voetbal, ja. maar vier jaar. Ja, ja, en dat is enorm energiek Ik sta tussen de spelers. Ik hoor dat wel eens wat uh, dichtbij. En, uh, nee, die, hij is zeer geliefd. Dus uh, ik geloof niet dat hij uh, dat een houtprijsprobleem heeft. Maar het is wel interessant als je kijkt naar over de laatste 40 jaar, als er clubs waren die drie vier jaar heel goed presteerden... dat op een gegeven moment die trainers toch uh, wisselden. Toen Ajax de Europa Cup won in de 70e jaren... hebben ze toch ook een wissel gekregen na het eerste of tweede jaar... dat uh, Van Michels uh, naar uh, Kovac toen. Uh, als je kijkt bij Bayern is dat ook gebeurd. Dus uh, Ik kan me wel voorstellen, je hebt natuurlijk de hoogtepunten meegemaakt. Uh, het is zo inspannend dat je dan op een gegeven moment zegt... De ja, rust. Dit was het wel. Ik moet weer uh, bij gaan tanken. Ja, nou is het wel heel vaak zo bij, uh, bij coaches... dat ze dan weggaan omdat ze een nieuwe uitdaging zoeken. Wat kan nou, Ton, de nieuwe uitdaging zijn voor Guardiola... als je Barcelona hebt gehad met al deze prijzen? Volgens mij heeft hij geen uitdaging nodig. Hij weet dat hij goed is. Als ik nog even... Dat hij nu stopt, is een jaar te laat. Valentijn zei het al. En het is leuk, als ik die parallel mag trekken... elke drie, vier jaar nam ik altijd een hier. Onafhankelijk of we kampioen waren of niet. En juist daarom... om Laten we zeggen, want als je het echt doortrekt... als hij nog een jaar doorgaat, krijgt de man een burn-out. Daar ben ik van overtuigd. Om dat te voorkomen. En hij heeft nu een jaar... Ik, hij heeft gezegd, ik neem even rust. Laat hij nou een jaar rust nemen en bij anderen kijken. En dan laat hij niet alleen op... maar hij zal zichzelf ook uh, verder nog ont ontwikkelen. Ik hoop dat hij dat ook doet. Ja. Maar en, en dan? Wat zou dan een mooie job ja, voor hem zijn? Nee, als je Barcelona goed. al gehad hebt. Ja, nee... De, ja. waarom ja. doen mensen dat niet? Want het ligt zo voor de hand, wat ik zeg. Geen enkele coach ter wereld. Stel, ik, ik ben benieuwd naar wat zou ja. zijn volgende club kunnen zijn? Nee. Of moet hij een land gaan coachen? Nee, maar wacht even. Ze doen het niet omdat ze bang zijn in het algemeen... dat ze uit de picture komen en zo. Nou, dat hoeft hij niet te zijn. Dus de volgende job is is hij afhankelijk van mensen die hem vragen. En als niemand hem vraagt, zo benadeer ik het... nou, dan ga je wat anders doen. Valentijn, wat komt er nog naar Barcelona? Nou, ik denk dat het helemaal niet uitmaakt voor hem... Wat, wat erna komt. Ik denk niet dat hij zit te azen op een Europese topclub of zo. Ik denk dat het enige waar hij naar kijkt... is naar, naar een club waarin hij zijn filosofie kwijt kan. En welke club hem die mogelijkheid biedt. En misschien zelfs wel een, een, een tweede divisieclub. Dat is misschien iets extreem. Als hij maar kan bouwen. Als hij maar kan bouwen op zijn manier. En voetbal kan spelen op zijn manier. Dan denk ik dat, hij, uh, dat je hem kan strikken. Maar ik geloof zeker dat hij ook een, een jaar er, eruit stapt. Ja. En wat Ton zegt, uh, elders kijken. Dat heeft hij voordat hij bij Barcelona begon, heeft hij dat ook gedaan. En dat heeft hij nu opnieuw aangekondigd. Dat hij inderdaad ja, over de wereld wil kijken. van uh, Hoe zien andere voetbalkeukens eruit? Nou, ik kan misschien ook naar andere sporten kijken, want dat weet ja. ik ook. Ja. Want de principes zijn vaak hetzelfde natuurlijk, hè. En dan ben je nog meer, laat ik zeggen, vrij in je gedachten. We blijven nu nog even bij voetbal. De andere halve finale in de Champions League, Real Madrid tegen Bayern München. Ook daarin was de Spaanse ploeg de favoriet. Ook daarin won de Spaanse ploeg niet. Het was Bayern München na strafschoppen. Robben tegen Casillas. Robben schieft. Anton in de post. En Tor! En Tor! En Glück voor de Bayern! Casillas is dran. Maar Robben houdt de bal links unten rein. Ja, en voor de duidelijkheid: dit was niet uit de strafschoppenserie. Maar dit was dan de penalty van Bayern München in de wedstrijd zelf. Benut door um, uh, Arjen Robben. Uh, Dat moet een ontzettende opluchting voor hem geweest zijn. Robben die onlangs in de Bundesliga nog een belangrijke penalty miste.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 Het was lekker. Ik uh, ben benieuwd wat meneer Bekkenbouwer te zeggen heeft nu. <laughs> ja, en dat was nog even een behoorlijke steek hè? Ja, ja heerlijk was dat. Ja. Omdat Bekkenbouwer heeft natuurlijk ook uh, ja, over die penalty tegen Dortmund, kreeg hij uh, onderuit de zak. Nou, het sloeg natuurlijk helemaal nergens op. En uh, hij had hem natuurlijk eerder al een egoïst die alleen maar uh, facefiet met zijn familie en niet met zijn medespelers. Dus uh, ja, dat, het zat hem hoog. Maar ik denk... Kan hij dit maken eigenlijk? Ja, of, ik of, denk of dat of hij krijg wel Of hier een probleem mee? Maar, nee, nee, ja. dat denk ik niet. Want ik denk ook dat het misschien wel eens de bedoeling kan, geweest kan zijn van Bekkenbouwen. Want uh, Arjen Robben heeft het ook wel nodig om af en toe geprikkeld te worden. Want het is wel iemand die, uh, ja, die op een gegeven moment als het loopt en hij zit in een flow... dan denkt hij dat alles maar kan en dat alles maar gaat... En hij heeft af en toe wel een, een, een prikje nodig. En ik denk dat het uh, heel goed was geweest. Hetzelfde eigenlijk als die klap die hij heeft gekregen van Ribéry. Het, het geeft aan van, hé hey jongen, wakker blijven. Want jij wil graag de beste zijn in dat team. Jij wil de leider er zijn. En op het moment dat je dat, uh, ja, dat anderen daaraan staan uh, ja, ja, knagen... Ja. Ja, dan moet je je laten gelden. En waar moet je je laten gelden? In het veld. En dat, ja, Ik vond hem echt geweldig. Hij was aan de bal niet eens echt... Zo uh, verschrikkelijk doorslaggevend, maar wat voor werk hij allemaal verzette... en hoe hij ook naar zijn teammaats reageerde, ja, dat vond ik echt opmerkelijk. Ik heb er nog weinig zo uh, nadrukkelijk aanwezig gezien. Eens, Robben was heel erg goed... Ja, helemaal. En ik denk wat, uh, wat Valentijn net zei over uh, Beckenbauer en dat spel. Dat wordt absoluut gespeeld uh, tussen de drie uh, topheren in, uh, in Bayern München. Beckenbauer, Heuners en Roemenieke. Dat en dat is vindt Beckenbauer in dit geval dus ook prima dat Robben dan via de media daar weer op reageert. Absoluut. En ja. door, dus, vaak wordt er ook gebruik gemaakt onderling van dit spel. Als uh, op een gegeven moment daar iets, uh, mensen iets nodig hebben... Van, of, of er moet een moeilijke beslissing die Roemenieke zelf niet... In een kleedkamer of het omheen kan nemen, dan uh, geeft Bekkenbouw het voorzetje in beeld in zo'n kolom. Ja. En dan komt dat toch op een gegeven moment door. Dat zijn, dat zijn hele uh, tactische spellen. En ik uh, ben ervan overtuigd dat dat hier ook een rol heeft gespeeld. Ja, want ja, Bekkenbouw zou het ook kunnen menen, natuurlijk. We hebben het nu over die ah. penalty die geweest ja. heeft. En wanneer weet je dat? En ja. wanneer helpt ja. het te spelen? Wanneer prikkelt het te spelen? Het kan ook ja. doodslaan dan. Ja, maar het is, uh, het is geen onwijsheid wat Beckenbouw nee, gedaan. De manier waarop is misschien uh, dat hij zegt, die Nederlanders moeten dat <lacht> nog leren. Uh, dat zou misschien dan weer iets te ver gaan. Maar uh, het is geen onwijsheid. Men gaat er toch over nadenken. Ja. Nou, maar goed, hij heeft ook een keer kritiek gehad dat als een robot een doelpunt maakte, zich nooit bemoeide met hmm. zijn uh, medespelers. Ja. Maar met zichzelf ja. bezig was. Nou, dan zou ik me als leider van een organisatie ook ontzettend erg. En waarom mag dat niet gezegd worden? Precies. Ja, ja. ja, en de allereerste keer nadat hij scoorde, liep hij naar het vak van ja, de Bayern-supporters en niet meer naar zijn vrouw en zijn kinderen. Nee, precies. En je ziet ook wat dan in die kleedkamers gebeurt. Kijk, zo'n Ribri krijgt dan toch een boete van 100.000 euro. Nou, dat is een weekslarens. Maar het geeft wel aan dat de normen en waarden erbij ook hoog worden aangezien. Ja, maar goed. Robin is er niet tevreden mee. Die wil nog. Tuurlijk, maar dat is weer spel voor de verlenging van het contract. Hij zegt dat zijn contractverlenging ervan afhangt. Dus dat moet je dan maar zien. Ik zou als organisatie zeggen. Nou, als de contractverlenging daarvan afhangt. dan ga je maar lekker naar onder Club. Ja, maar dat zijn de spelletjes uh, tussen de, de makelaars en de, de contracten natuurlijk. Nou, ik kreeg niet de indruk dat het een spelletje van Robben was. Ik dacht dat hij echt boos was en nog even zijn punt wou maken. He? En ik mis toch de zelfkritiek. Als hij zegt die penalty was met overtuiging inge. dan moet ik wel even lachen. Want ja, was dat wel zo? Ja, dat, dat was volgens mij een ja, hele ja. overtuiging. Hij, hij kiest gewoon overtuigend voor een hoek. Ja. <laughs> en, en, en dat is waarschijnlijk zijn overtuiging. Hij en, gaat ook in die hoek. Hij was houdbaar. Hij was maar ja, uh, iedere goede penalty is een uh, gescoorde penalty. Dus ja, dus wa waarschijnlijk is dat. Hij heeft hem met overtuiging genomen, waarschijnlijk voor, uh, voor zichzelf gedacht van daar gaat hij heen, daar schiet ik hem, en dat is gelukt. Ja, en dat die keeper er dan aan zit, dat is ja, voor dus hem... Het maakt uh... niet uit of je hem erin schiet of niet erin schiet. Ja, het was... ja juist ja. wel. want een, nee. Dan kan hij ook overtuigend gemist ja, worden. Hij kan, ja, hij kan ja. ook ja. overtuigend gemist kunnen worden. Ja. Maar het was ja, nou, maar, wel het geld. Nou, Maar mijn, nee. kijk, we hopen dat hij allemaal op die Europese kampioenschappen goed is. Want het is bijna de enige speel die creatief is. Met Robin ja. van Persie, denk ik eigenlijk. Gesnijden. Maar wat mij tegenstaat is geen zelfkritiek over die overtuiging. Maar vooral dat hij eigenlijk met zichzelf bezig is. Die penalty Nami. Alleen maar om het feit, dat heeft hij tenminste gezegd... dat die Casillas, uh, uh, laten we zeggen, die bal stopte in het uh, wereldkampioenschap. En dat hij zijn revanche Ja, nou, Hij stond nou, ook dat... nummer één op de lijst, Tom. Hij, de, ze hebben een lijst bij Bayern en hij stond nummer één om te nemen. Uh, ook nog na die wedstrijd tegen Dortmund. Toen hij die penalty heeft gemist. Dus op dat moment, ja, dan kan je hem natuurlijk weinig kwalijk nemen... dat hij naar voren stapt om die bal te nemen. Ja, op het moment dat je dan wegloopt, ja, dan ontloop je eigenlijk je verantwoordelijkheid. Als je mist... Ja, dan ga je, er ja, raam, dat, ga je En, Cendorf, en hoe, hoe, hoe gaat dat dan voor de strafschoppenserie? Ontloop je dan niet je verantwoordelijkheid als ja, je als precies. nummer één strafschoppennemer het dan niet één van de vijf neemt? Nee, ja, nou, dan ontloop je misschien je verantwoordelijkheid, of je weet beter. Op dat moment loop je natuurlijk met de, de, de kennis van de wedstrijd... en de kennis van je eerdere ontmoetingen met Casillas. En van die penalty misschien en wel. En van die ja. penalty. Ja. Die, ja. Niet nee, nee, die niet over, ja, ja. overtuigend was ingeschoten. Die overtuigend was <laughs> ingeschoten om het toch maar niet te doen. Dus ja, dat, dat zal allemaal mee, uh, meegeteld hebben natuurlijk, uiteindelijk. Uh, Valentin, je had het net over uh, leiderschap bij Arjen Robben. Hoe zit het eigenlijk aan de andere kant? Cristiano Ronaldo, die maakt dan toch weer twee doelpunten... Um, um, is hij een leider in het veld en uh, zo, zo niet zou hij dat moeten zijn? Hij zou het <coughs> qua voetbalkwaliteiten moeten zijn, maar hij is het niet. Maar dat ligt ook aan het systeem van Real Madrid. Real Madrid uh, parasiteert op Cristiano Ronaldo. En dan is het heel moeilijk om een leider te zijn. Als, als iedereen moet gewoon uh, zijn kunstje doen en dan geven we de bal aan hem. En dan moet hij het, hij het afmaken. Maar hij wordt voor de rest helemaal niet in het spel betrokken. En ik denk dat een leider toch ook in het spel betrokken moet worden. En hij heeft natuurlijk ook niet... Xabi Alonso loopt er. Nou, die heeft veel meer ervaring. En daar praat Mourinho wel veel mee. En met Cristiano Ronaldo veel minder. Omdat hij, die heeft gewoon minder invloed op het, op het veldspel Is het persoonlijk ook Real gewoon een Madrid. hele moeilijke jongen? Want die indruk nee, krijg je dat, steeds. Nee, dat is, uh, tenminste degene... Ik heb hem nooit persoonlijk ontmoet, moet ik eerlijk zeggen. Maar van onze verslaggever Marcel van der Kaan wel... En die zegt van uh, het is een hele innemende jongen. En dat zo schijnt hij ook in de groep te zijn. Het is helemaal geen lastige jongen. Alleen ja, hij is wel heel erg gek van zichzelf. Ja, en dus niet dat leiderstype. Ik zag u net nee. uh, uitgebreid knikken meneer Fontijn. Geen ja. leider? Ronaldo? Nee, in mijn ogen is het geen leider. Het is, uh, dat heb ik al in heel veel wedstrijden gezien. Zoals en hij, je, je, en ah, hij pakt niet op een gegeven moment uh, dat, dat team bij de hand. Want het is heel gek wat er met Real Madrid gebeurt. Uh, ze hebben dus tegen Barcelona vorige week heel goed gespeeld. Maar op een gegeven moment komen ze toch nog in problemen. En dat zie je steeds weer. En dan, dan heb je juist een leider in het team nodig. En, uh, en, en dat ontbreekt er aan hem. dan valt hij helemaal weg. En als je dat niet bent, kan je dan de boeken in als een van de beste spelers van de wereld? Nou, ik geloof niet dat elke uh, beste speler ook de beste aanvoerder is. Dat staat los van elkaar? Ja, dat geloof ik, Dat staat los ja. van elkaar. Ton is een groot voetballer, in de geschiedenis ook een groot leider? Nou, in het veld. Heel, heel vaak natuurlijk. Je kan van Kruip zeggen dat het een leider was natuurlijk. Komt dat maar, niet bijna automatisch? Ja, het komt vaak automatisch. Dus dan is meteen op, op je antwoord op je vraag. Het is bijna niet te leren. He, het moet ja. gebeuren, of je hebt het door de omstandigheden. Maar Ronaldo is. Je moet tevreden zijn met Ronaldo. Hij is, zit, is zo goed aan het voetballen. He, met Messi samen buiten categorie. Dat laat hem lekker zijn ding doen. En bij Real Madrid wordt er nog iets lastiger. Want de grote leider zit Hij aan zit de tam. kant natuurlijk. <lacht> he, die, ja. Uh... Ja, ja. Maar neem je Chelsea bijvoorbeeld. Uh, die Thierry is niet de beste voetballer van Chelsea. Hm. En dan kan je zeggen, hij is misschien ook niet de beste leider. Maar het is een absolute leider. Oh, nog niet de slimste getuigen deze wedstrijd? <laughs> uh, het is absoluut absolute leider. Nou, wat hij niet doorhad, is dat tegenwoordig die macht van die uh, lijnscheidsrechters. Dat heeft ja. hij uh, voor doorge... de duidelijkheid, hij gaf een knietje van achteren en ja. dat leverde natuurlijk een rode dus kaart Als hij een niet ja. was geweest, dan ja, was het, Maar leider was het heeft weer. dat wel door natuurlijk. Ja, ja, ja, dus. Dat ja. weet je toch ja. inmiddels wel? <laughs> uh, <yeah. laughs> ook als je Terry bent. <laughs> Ja, hij, hoort hij, neem, hij hoort het Hij hoort te Natuurlijk, het is niet goed te praten. En, ja. uh, en, maar desondanks is het een enorme leider in dat type. En uh, dat, zie je, dat zie je aan spelers. En, uh, ja. maar ik ben met Ton eens over uh, Ronaldo en uh, Mourinho. Hij, daarvoor heeft hij bij Alex Ferguson. En dat is eenzelfde type. Dat is ook een leider die bijna geen leiders accepteert in het elftal. En dat heeft Mourinho ook heel erg. Maar ik vond het ook weer typerend dat iedereen van uh, Real Madrid stond bij elkaar. En hij zat weer ja. elders langs de lijn. He, tijdens die strafschopperserie. Ik denk, ja, jij wil toch gewoon zelf de show maken. Op het moment dat, er, dat Real Madrid was doorgegaan... had hij ongetwijfeld weer een nummertje opgevoerd. Maar dan Hoe komt er goed? een punt dat je als coach en als clubleiding moet beslissen... of je de speler wil nemen zoals hij is, de grote Ronaldo... Eh, met al zijn eh, nukken, of niet. Hoe kies je daarvoor? Hij is zo groot, zo goed, hij maakt zoveel doelpunten... je kan ook zeggen, laat hem toch. Ja, nou, ze zullen Ronaldo gewoon laten. Dat, dat, dat, dat gebeurt ook. Dat, dat gebeurt ook. Alleen je moet ervoor zorgen dat wat daarachter gebeurt... dat je hem optimale steun geeft om inderdaad zijn kwaliteiten te etaleren. En ik vraag me af of dat bij Real Madrid gebeurt. Want Real Madrid speelt gewoon dramatisch. Ook, ook Bayern München was voetballend gezien twee keer zo goed als Real Madrid. Nog even twee dingen over de aanstaande finale. Op 19 mei dus, in München, tussen Bayern en Chelsea. Um, daar zit, nou ja, misschien is het een detail, misschien ook wel niet... Wij zeiden net al, Arjen Robben, dat is misschien ongunstig dat hij nog moet spelen zo vlak voor het EK. Maar er spelen ook, ik geloof, een man of acht uit het Duitse elftal nog in de Champions League finale. Is dat gunstig voor Oranje? Nou, nee, ik denk dat er niks mee te maken heeft... Ik geloof dat Nederland ooit uh, Europees kampioen geworden is. En uh, er speelden er ook vijf in de finale van de, van de Champions League... of van de Europacup 1 op de ja. Toen bij PSV, Dus, dus ik denk niet dat dat, uh, dat dat een probleem is. Ander punt, discussiepunt op dit moment een beetje in voetballand. Voor die finale zijn zeven basisspelers geschorst... bij de teams bij elkaar opgeteld. De UEFA heeft laten weten dat het geen gele kaarten wil gaan wegstrepen. Um, dat gaat wel gebeuren bij het aankomend EK... waarin de halve finales alle gele kaarten uit de voorgaande duels worden geschrapt. Wat vinden jullie... Uh, het zijn er nu heel veel hè, die nog gele kaarten kregen... Eh, waardoor ze de finale missen. Moet daar eigenlijk een andere regel voor zijn? Het is doodzonde dat al die grote spelers dan niet in de finale staan. Het is doodzonde, maar aan de andere kant is het deel van het, uh, het voetbalconcept... Uh, uh, van, uh, van de Champions League. Ja. En er is een werkgroep geweest waar ook uh, Karl-Heinz Roemeniek in heeft gezeten. Met de UEFA. En die zijn tot de uh, conclusie gekomen dat uh, de kaarten... Uh, moesten blijven staan. Ja. Gelden. Nou zou natuurlijk zo'n rode kaart van Terry, dat is buiten kijf. Ja. Als je rood krijgt, prima. Maar wat als je nou je tweede gele kaart krijgt... diep, diep in de verlenging? Daar gaan toch stemmen op. Misschien moet je dan niet ergens toch iets... Ja. of is dat niet te doen? Nou, of in de derde minuut. Zoals die uh, Alaba, die kreeg, in de, de, hè, die kreeg al heel snel een gele kaart. Ja. En die jongen kon er gewoon helemaal niets aan doen. Ja. Aan de andere kant, sommigen die, die spelen gewoon bewust met vuur. Die uh, middenvelden van uh, Bayern München, nou, die hebben gewoon twintig overtredingen. Nou, uiteindelijk zegt die de zegt, "Ja, nu kan ik niet langer om je heen. Nu ga ik hem geven, dus uh, ben je verloren voor de finale. Maar ik denk als je dat doet, dan krijg je in de kwartfinale dat iedereen maar om zich heen gaat lopen schoppen. Want we kunnen wel zeggen, van, nu zeggen ze van... Uh, nou nee, ja, maar zo gaat het niet in de voetballerij. Nou, zo gaat het echt. Op het moment dat het kan en mag, dan nemen ze alle ruimte om het ook te doen. Want ja. zo zitten de voetballers natuurlijk wel in elkaar. Kortom, he? conclusie in deze, in deze discussie is het zo houden als het nu is. Ja, Dit natuurlijk. is het eerlijk. Ja, maar het is ja. hun eigen schuld, ze ik bedoel, zij, ja, ja, Ze zijn er zelf bij en ze doen het. Ja. Ja. Ja. En maar ik vind het heel interessant, en dan kijk ik naar Maarten... Uh, op grote kampioenschappen heb je wel een andere regel. Ja. Hè? Met uh, halve finales en finales. Wat is de achterliggende gedachte daar dan van? Nou, misschien... Uh, ik, ben, ik heet geen Maarten, maar misschien is het ook omdat ja, maar je, je, je daar... Ja, weet wel veel. Omdat je daar met een, een selectie van, uh, van 21 man uh, naar een groot toernooi gaat. En ze willen... De UEFA wil natuurlijk en de FIFA ook. Die wil de beste spelers in de finale. Want dat is commercieel veel interessanter. Dus er zit ongetwijfeld een uh, ja, Maar Dat geldt, geldt ook voor, geldt voor de Champions League. Dat geldt ook voor de Champions League. Maar dan heb je natuurlijk wel een heel seizoen. En dan heb je veel grotere selecties hebben die clubs vaak. We gaan even een, maar een maar uitstapje je wel maken. een hele interessante vraag. Daar ga ik toch eens achteraan. <laughs> daar, daar heb ik niet we over dan nagedacht. Dan ja. Hoe doe je het niet andersom? Ja. En daar komt hij dan de volgende keer op terug. We maken even een uitstapje naar een andere sport. We gaan terug naar het uh, judo. Afgelopen donderdag begonnen. De Europese kampioenschappen in Rusland. In Chelyabinsk. Gisteren pakte Edith Bos daar haar vierde Europese titel. En met ons gaat nu meepraten Theo Plasjaar. Theo, heeft Edith Bos het eigenlijk ooit zo makkelijk gehad als op dit EK? Nou, het was een klein veld gisteren. Dat klopt. Maar uh, dat is wel vaker gebeurd. En uh, dan heeft... De, op die moment heeft ze het niet laten zien, want haar laatste titel is alweer van een aantal jaren geleden. Ze haalde er toen twee achter elkaar en toen een tijdje niks. En ineens was ze er weer. Sinds uh, vorig jaar en dit jaar prolongeert ze haar titel. En uh, ja, het was een klein veld en niet iedereen was er. En natuurlijk uh, degene die er niet was, de grote tegenstander, was Lucie de Kos, Degene tegen wie ze vermoedelijk in de finale op de Olympische Spelen moet gaan uitkomen. Zijn vervolgd. ook hè. Haar angstkeken nog nooit van gewonnen. Zij verschool zich. Zij blijft in Frankrijk achter. Bos is ziek geweest kort voor dit toernooi. Heeft buikgriep gehad en was hier toch. Dus dat tekent haar klasse en haar kracht en haar vorm en haar gretigheid... om over drie maanden ook in Londen te gaan presteren. Ja, die vorm is op weg naar de Olympische vorm, als je haar gezien hebt nu. Ja, ik voel haar gretig als in haar beste jaren. Ze is inmiddels uh, 31, uh, maakte mooie punten. En uh, ja, terecht uh, bekroond met goud weliswaar. De finale was op beslissing van de scheidsrechters. Maar dat weet over drie maanden niemand meer. Die uh, Europese titel, die staat in de boeken. De vierde, zoals je zei. Nou, begonnen we dit EK met acht judoka's die al zeker waren van de Spelen. Het zijn er nu uh, negen, als ik negen. me niet vergis. Hè, ja. Want Ente is er bijgekomen vandaag. Is dat het zo'n beetje of zit er nog wat in het vat? Nee, dit is het. De Olympische ploeg in Peking die bestond uit 10 personen. En uh, nu zijn we dus met 9. Die ente is er op het laatste moment bijgekomen. In de klasse tot 90 kilo hebben we helemaal geen goede judoka's. En ook 52 en 57 uh, die zijn on van onvoldoende niveau om mee te mogen naar uh, Londen. Dus we zullen het uh, voorlopig hiermee moeten doen. Op zich geen slechte ploeg. En uh, judo is natuurlijk ook de sport waarvan de medailles verwacht worden. Men gokt zo op 2-3. Kleur wordt niet genoemd, maar twee of drie medailles moet dit team toch mee naar Nederland kunnen brengen. Ja, en alle mensen die nu gaan, zijn medaillekandidaten? Nou, niet allemaal. Als je er een paar zou kunnen noemen, dan is dat toch uh, Henk Grol. Hij moet het een keer gaan doen. Hij was hier niet vanwege een blessure. Guillaume Elmond, als hij goed is, dan uh, zou hij ook nog wat kunnen doen. En Dex Elmond, als hij een goede dag heeft, is een gevaarlijke uitzijder. En bij de vrouwen... Edith Bos vernoemde haar al. En ik denk ook dat Elisabeth Riddelborst haar laatste kunstje zou willen laten zien. En uh, misschien ook met een medaille in huis zou kunnen komen. Ja. Um, dankjewel Theo. Um, ik, zie, ik zie Ton kijken. Ton, het komt niet vaak voor dat je geen vraag te stellen hebt. Maar... Nou, ik, ik durf het eigenlijk niet. <laughs> en Jeroen Moore heeft die kansen. Theo? Nou Tom, ik... Uh... Ik denk het eigenlijk niet. Jeroen More is de opvolger van Ruben Haukes. En uh, hij is inmiddels al wat uh, op leeftijd, medisch student. En het, hij, hij is er wel bij, maar is een man van derde plaatsen. En hij moet echt een vorm van de dag hebben om uh, te gaan, uh, gaan presteren daar in Londen. En zoals bekend, de Nederlandse judoka's, de lichtgewichten zijn uh, per traditie niet erg sterk. Het was een, uh, jaren niet gebeurd dat Haukes toen wereldkampioen werd. Het was trouwens de eerste keer... En uh, ja, het heeft te maken met de bouw van de Nederlanders. Wij hebben gewoon geen goede lichtgewicht judoka's. En Moren, ja, ik, ik, ik denk het niet. Ik, geef, ik, ik zou mijn geld er niet op zetten. Okay. je Theo Plasja. We gaan terug naar het voetbal. En dan het financiële aspect daarvan. Als je naar die vier clubs kijkt in de halve finales van de Champions League... dan is er maar één club die financieel gezond is, Bayern München. De andere drie, Real Madrid, Barcelona en Chelsea... hebben samen bijna 2 miljard euro schuld uitstaan. Uh, Maarten Fonteyn... Hoe kunnen die schulden nou toch eigenlijk zo lang zo hoog zijn? Het is natuurlijk een uh, jarenlange uh, ja, zeg het manbeleid, uh, zonder controlesysteem geweest uh, in Spanje. Uh, de basis in Spaans voetbal is, uh, is niet gezond. Er zijn twee clubs die het overgrote deel van de televisiegelden krijgen, ja, Real dus en er is Barcelona. Geen, geen solidariteit. Uh, er is een licentiesysteem, het uh, bestaat wel, maar het wordt niet gecontroleerd. Dus de, macht, de bond heeft geen macht om daar haar invloed uit te oefenen. En er worden salaris betaald en dan ga ik even naar de basis. Niet alleen naar de eerste divisie, maar de tweede divisie in Spanje. Die is volledig failliet eigenlijk. Ja, dat kan ik nog begrijpen. Ik kan nog begrijpen dat al die clubs om Real en Barcelona heen het misschien moeilijk hebben. Omdat het ook gewoon een hele moeilijke periode is, überhaupt, wereldwijd. Maar hoe kan het nou toch dat die twee clubs, waarvan je zou denken... dat ze alleen op basis van de merchandising al kunnen bestaan en kunnen kiezen spelen, dat die zo diep nou, in de schulden staan. Dat is interessant, want als je dus naar Bayern gaat kijken... die haalt uh, 55% van de omzet uit commerciële activiteiten. En commerciële activiteit, dat is sponsoring en merchandising. Ja. De hoogste van de hele wereld. Ze halen meer op dan, dan uh, Real Madrid. Real Madrid en uh, Barcelona zijn voor het grootste deel 50%... afhankelijk van die televisieinkomsten. Dat is een wankele basis, want uh, daar, daar zal nog wel eens een verandering... in kunnen gaan plaatsvinden in de toekomst. Dat die gelden niet meer zo hoog worden. Uh, Bayern is een ontzettend sterk merk. Dat hebben de andere clubs ook. Dit zijn ook sterke merken. Maar het wordt geleid al jarenlang door een team. Al 15, meer dan 15 jaar. Door de heren Heunes, Beckenbauer uh, en Roemenieke. Die zijn grote topvoetballers zelf geweest. Maar die zijn ook heel succesvol in het zakenleven geweest. Als dus je ziet naar Heunes, Die heeft de grootste worstenfabriek uh, Imperium opgebouwd van, uh, van Duitsland. Uh, de stabiliteit in de leiding is het andere belangrijkste punt. En het derde belangrijkste punt. Is de. Op, ik noem het maar even de operationele excellence in de organisatie van Bayern. Of het nou in de voetbalorganisatie is, de jeugdopleiding, de commerciële activiteiten, de financial control system. Overal zitten topmanagers die ook in het bedrijfsleven bij een bedrijf als Unilever gewoon uh, topfuncties zouden hebben. Ja. Dat is een heel groot verschil met uh, clubs in Spanje... maar ook zeker uh, in Nederland. Ja, dus, dus, dus je zegt dat de leiding eigenlijk heel erg slecht is bij... Uh, ja. Ja. Nou, bij en stemmen. veel wisselingen. Je hebt natuurlijk uh, meneer Perez, Toen kwam meneer Calderon bij Real Madrid. Uh, toen weer Perez En die moeten dan weer de loef afsteken tegen elkaar. Hetzelfde heb je gehad met Laporta. Daarna kwam uh, ja, uh, Rossell. Uh, die moet weer een uh, ja. uh, eigen stempel gaan drukken. Terwijl bij uh, Bayern München is er continuïteit dat van, is zo. van het beleid. Dat is zo. Maar... Je hebt het over spons. Hier. Dan de sponsoring. Uh, Bayern heeft triple E sponsors. Ja. Maar dat zou Barcelona en Real met dit ook heel makkelijk kunnen, naar ja, mijn idee. Maar dan heb ik het over die operationele excellence. Ja. Ik geef je één voorbeeld. Hippo Verein Bank van, uh, is, een, is een sponsor van, uh, van, van Bayern. Die hebben dus waarde toegevoegd aan het sponsorship. Op wat voor manier? Die hebben op een gegeven moment een spaarrekening en een spaarconcept uitgerekend. voor de fans. Dat voor elke tien goals die Bayern een muntje zou maken zou de spaarder 0,1% rente extra krijgen. Dus aan het eind van ze 100, uh, 100 doelpunt gemaakt... kregen ze 1% extra spaarrente. Ze hebben over 1,3 miljoen spaarrekeningen verkocht. Dus die hypo die zegt... ik krijg waarde terug voor uh, wat ik erin stop. Dat is dus, als je grote sponsorships hebt... dat gaat niet alleen meer om wat er op het shirt staat. Audi, daar rijden ze rijden allemaal in Audi. Audi is ook een deelsponsor. Audi heeft door Bayern in China is het nu een van de grootste autofabrieken van China. En die gebruiken Bayern daarvoor. En dat is zijn de dingen, het waarde toevoegen aan een sponsorship. Nou, daar kunnen wij hier nog heel veel van leren. Ja, want dat de... is natuurlijk iets bijvoorbeeld wat uh, ook de achtergrond zou zijn geweest met Egon. Ja, D bij Bayern doen ze dat dus allemaal prachtig. Ze zijn het grote voorbeeld. Zien ze dat dan, en ik noem dan steeds maar weer even die twee voorbeelden in Spanje... maar je kan ook Chelsea natuurlijk noemen of een heleboel andere clubs. Zien die andere clubs dat niet? Of heeft het er misschien ook mee te maken dat ze... Eigenlijk nog niet zo nodig willen, want het heeft allemaal niet zo heel veel gevolgen. Nou, je kijkt en daarom zei ik, het is een jarenlange uh, historische opbouw. Uh, ja. De banken die achter uh, Real Madrid en uh, staan en bij Barcelona, idem Dito, hebben hier natuurlijk een heel belangrijk spel gespeeld. Je kon altijd maar geld lenen. Toen Ronaldo werd gekocht, uh, werd er ineens een bankgarantie afgegeven, want ze hebben gewoon het. Uh, Real Madrid heeft het uh, televisiecontract wat voor drie of vier jaar liep, gebruikt als, als, als, zeg maar als pand. En banken die laten de schulden lopen. De banken zijn nu in hele grote problemen in Spanje. Als die gaan omvallen, dan zullen op een gegeven moment die schulden ook afgelost moeten gaan worden. Ja. Wat is nou de toekomst? Want um, er, gaan, er, er gaan clubs gestraft worden, zegt men. Er gaan clubs misschien wel uitgesloten worden van Europees voetbal, zegt men. Zal het zo'n vaart lopen allemaal? Nou, ik denk dat het belangrijkste is, het is een zelf, dat er een zelfreiniging op, op gang komt. En die gebeurt nu ook. Het is een combinatie van factoren. Daarom krijgen clubs een aantal jaren. Er zijn nu twee monitorjaren. Dit is het eerste jaar. Er wordt gekeken dus, hè, hoe de situatie is. Er komt nog zo'n jaar. En dan in 2013, 2014 gaat het echt gelden. En dan zal het een, een jaar of vier, vijf duren, denk ik voor je dat je echte resultaten gaat zien. Want clubs krijgen ook wel de tijd om die schulden terug te brengen. Je kan niet verwachten dat een club die 570 nee. miljoen euro nee. schuld heeft... dat in één jaar heeft afgelost. Maar je moet de plannen gaan laten zien. Dat er een uh, controle komt op uh, de verlies- en winstrekening... de jaarlijkse exploitatierekening... Hè? dat de inkomsten gelijk zijn minimaal aan de uitgaven... is een hele gezonde regel. Die moet er komen. En natuurlijk zullen <tus> er wel weer mazen in het net gevonden worden. Maar uiteindelijk denk ik dat dat zelfreigeningsproces op gang komt. En dat zie je nu ook gebeuren. Maar hoe lang moet je een club geven als ze een half miljard schuld hebben? Nou, kijk, dat hebben ze ook zelf gedaan. Die schuld is niet eens het grootste probleem, zolang ze die schuld maar kunnen he, en de rente op de schulden kunnen afbetalen. Want mm -hmm. er is natuurlijk ook een heel groot deel van het kapitaal dat staat op het veld en, uh, en, en die, hebben, die vertegenwoordigen natuurlijk ook een waarde. Dus een club hoeft niet meteen failliet te gaan. Alleen, men moet ervoor zorgen dat je jaarlijks niet steeds. He, Chelsea is een mooi voorbeeld nu. Chelsea heeft 250 miljoen omzet, heeft een jaarlijks verlies van 83 miljoen en heeft een schuld van 890 miljoen. Nou, dat is natuurlijk. Absurd, dit kan niet. En dat is alleen omdat er een, meneer Abramfiets daar gewoon geld bij stopt. Nou, daar ja. willen we vanaf. En dat is geen level playing field. Nee. We gaan even naar Marokko. Naar de Edwin Peek. Bij Kiki Bertens tegen de Spaanse Paus. <coughs> Hoe gaat het met Kiki? Ja, die heeft haar ritme gevonden in deze wedstrijd. Uh, ze staat 6-5 voor en ze veert nu voor de set. Het blijft wel een hele taaie wedstrijd trouwens hoor. Want die uh, Spaanse die geeft niet zomaar op. En Bertens blijft toch ook een beetje rare afslaaiers <tus> produceren. Maar het ligt ook een beetje aan de omstandigheden. Het waait hard. Uh, het is koud. Het is maar een graad of 11, 12. Uh, dat, dat toernooi vest ligt in de bergen. En je merkt dus dat er een bepaalde dwarrelwind volgens mij op die baan is. En ik denk ook dat de baan niet helemaal uh, vlak is zoals we gewend zijn bij de echt grote Toernooien. Ja, en dat speelt natuurlijk het spel apart. Het is niet altijd heel mooi om te zien. Maar voorlopig staat Bertens dus met 6-5 voor. Het staat nu 30-30 in de twaalfde game. Ja, en ze kan dus zomaar die eerste set gaan binnenhalen. Maar vooralsnog is dat nog moeilijk. Taaie rallies En zoals gezegd, die paus Tio, die is wat meer ervaren. Weet hoe ze finales moet spelen. Won al tien keer een challenger. Een ITF-toernooi. Maar nu is het wel een foutje bij de Spaanse. En is het zomaar setpoint voor Kiki Bertens. Dat is toch mooi voor haar. Ze is 20 jaar oud, komt uit, uh, uit Zuid-Holland, uit Wateringen. En ze kan dus zomaar in haar tweede WTA-toernooi in haar carrière... in ieder geval die eerste set gaan pakken. En dan wordt het natuurlijk een moeilijk verhaal voor de Spaanse... om er een lange partij van te gaan maken... en eventueel nog terug te komen in deze finale. Ja, de opslag gaat ook fout. De winst steekt dan weer even de kop op. En dan uh, concentreert Bertens zich opnieuw op die eerste opslag. Die bal gaat in... En dan directe afzwaaier van de Spaanse. En dan pakt Kiki Bertens. U hoorde de schreeuw. De eerste set met 7-5. Uitstekend dus voor Bertens. Ze speelt niet goed. Maar ja, ze wint gewoon die eerste set. Uitstekend dus voor Kiki Bertens. Ze leidt met één set tegen nul in die finale van het WTA-toernooi in VES Marokko. Het is niet heel denkbaar dat we de wedstrijd kunnen afmaken in deze uitzending. Maar dat zult u dan horen wellicht in het journaal van 6 uur. Of anders in een van de komende uitzendingen. Om 7 uur is er ook weer langs de lijn. Om het financiële geheel af te ronden... Um, Valentijn, jij zei uh, op me, uh, terecht, zojuist nog even fluisterend... Um, meneer Fontijn heeft zelf het goede voorbeeld ooit gegeven. Ja, ja bij, bij Egon. Uh, wat zijn ideeën waren met uh, Egon... om die meerwaarde te geven aan dat sponsorship, zeg maar. Want daarom steekt Egon, Egon er natuurlijk zo verschrikkelijk veel geld in bij Ajax. Ja. Nou ja, dat, dat was de bedoeling om uh, in, bijvoorbeeld uh, in China de voetbaljeugdopleiding daar te ontwikkelen met behulp van Ajax. En, uh, en Egon zou dan kunnen profiteren van de naamsbekendheid van Ajax. <laughs> en er zouden dan jeugdspelers vanuit China in, uh, in Nederland komen. Dat, dat was de bedoeling in ieder geval om een waarde te, uh, toe te voegen aan de deal. En, uh, dat soort uh, dingen, daar zoek je natuurlijk een sponsor naar, want die gaat uh, niet meer uit liefdadigheid sponsoren. En, uh, de waarde van het shirt is gelimiteerd. Dat ja. moet komen uit activiteiten die je samen met de sponsor ontwikkelt een hele een algemene en simpele slotvraag als het over dit onderwerp gaat. Is het denkbaar dat er over een jaar of vijf, zes... het Europese voetbal enigszins financieel gezond is? Nou, ik denk dat het door, ook door de recessie... dat daar zeker wel een, een, een regulering komt. Ik denk dat de transfers van 100 miljoen voor Ronaldo... dat zie je ook, dat, dat het zal niet meer zo snel een vaart gaan lopen. Is maar ja, erg, ook niet of... als er toch weer ergens een rijke oliezeik vandaan komt. Die zegt altijd komen. Ja. ja, dat zal gewoon blijven. Dat blijft ja. gaan. En, je, en kijk, uh, in de jaren zeventig, toen was het verschil tussen de rijke en, en de arme clubs, was er ook. Uh, het, de, de Ajax zei toen in de tijd... ja, je moet Gochme hebben en die hadden een heel goed team... Uh, om op een gegeven moment toch een, een, de Europa Cup kunnen, te kunnen winnen. Toen had je natuurlijk gelimiteerd aantal buitenlanders in een team. Dat oh. heb je nu niet meer. Maar ik denk dat het voor het Nederlands voetbal... in ieder geval een goede zaak is dat, uh, dat dit gebeurt. Want wij uh, zijn natuurlijk wel bekend om... Uh, en we moeten, dat kunnen niet anders om ons op de jeugdopleiding ja. te concentreren. En dan is er misschien straks overal jeugdopleiding het sleutelwoord. Ja. Is dat nou, het ideaalbeeld? Nou, dat, is voor mij, uh, dat staat als een paal boven water voor elke sport... <laughs> Ja. Als je niet aan jeugdopleiding investeert, dan is het uh, succes eindig. Ja. Tof? Tof ik nog even wat aan je vragen? Je had het over zelfreiniging. En je ziet het al, zei je. Waarom zie je dat dan, die zelfreiniging? <lacht> nou, kijk, uh, ik vind Manchester, City, uh, Manchester United een goed voorbeeld. Die, uh, die hebben dus ook een hoge schuld. En die, hebben dus, uh, uh, die gaan nu overwegen om in Azië naar de beurs te gaan. Die hebben daar uh, ongelooflijk uh, iets van... Uh, nou, over de 100 miljoen, 200 miljoen fans. En uh, die gaan door middel van die uh, listing, uh, gaan ze hun schulden aflossen. En uh, ik denk dat dat een hele goede zaak is. Uh, je ziet dat Barcelona ook al bezig is met zijn schulden te saneren. Dus uh, okay. ik denk dat dat een goed voorbeeld is... En, en je merkt ook dat er heel veel kritiek... Nu binnen de IJJ komt er ook veel kritiek op uh, ja, clubs als uh, Paris Saint-Germain en uh, Manchester City. Waar dan weer zo'n jij komt en die het in de spelersalarissen stopt. Ja. Uh, dat, dat is niet goed natuurlijk. Ja. Maar dat ga je nooit uitsluiten. Dat is ja. denk ik wat Henry ook bedoelt. Van, uh, op het moment dat daar 100 miljoen betaald moet worden... Dan, als het geld er ineens is. Ja, ineens is. Dat ga je nooit tegenhouden. Nee, helemaal. Kan je het dus nooit tegenhouden. En uh, ik denk ook dat het een uh, utopie... om te zeggen van nou... Uh, dus opeens worden de, de, de, de verschillen tussen de rijke en de arme... of de kleinere clubs... en de grote clubs wordt kleiner. Dat geloof ik niet. Maar er moet wel geprobeerd worden een level playing field. Uh, hè? Ja. Misschien is een volgende stap... dat je na, nadat je dus de financial control, de basis in orde hebt... Uh, naar een salarisplafond moet gaan. Ja. We maken de overstap naar een sport... waar <coughs> ietsje minder geld in omgaat. Het... Uh... Marathonlopen. Marathonloopster Miranda Boonstra gaat uiteindelijk toch niet naar de Olympische Spelen. Dat heeft de Atletiek Unie besloten, dat heeft NOC NSF besloten na voordracht van de AtletiekUnie. Unie. Boonstra hoopte op Clemensina dat ze in de Marathon voor Rotterdam op acht seconden na de limiet uh, haalde. Ja, die acht seconden, dat, wordt dan een, dat is eigenlijk al sinds het liep een discussie. Uh, er is aan allerlei kanten nog opgeschommeld, uh, Ton. Limieten. Zijn limieten limieten? Of moet je limieten soms ook interpreteren? Ik noem dan één extra voorbeeld, want dat maakt het dan misschien wel het allerduidelijkst. Michel Butter liep eh, rond dat weekend ook een marathon. Deed dat in Boston, waar het zo verschrikkelijk heet was... dat zelfs de winnaar van de marathon niet eens de Olympische Limiet voor Nederland liep. Met andere woorden, Butter had daar dus de marathon dik moeten winnen om de limieten te lopen. Moet je soms limieten ook interpreteren? Nou, ik denk het niet, want anders is het einde zoek. Kijk, en die limieten zijn al... De limieten van het NOC NSF zijn wel zwaarder dan het IOC-limieten. Ja. Maar ze zijn nog veel te licht om een medaillekans... of een redelijke medaillekans op te Olympische speel. En dat is het uitgangspunt van de NOC NSF. Dus als die limieten al te licht zijn, in mijn oordeel... dan is er nooit een bespreekgeval. He, Boonstra, ja. fantastische prestatie, heeft een persoonlijk record verbeterd... maar hoort... Absoluut niet uh, uh, op de Olympische Spelen want jouw thuis. Olympische limiet is hier... Zij is geen Olympische medaillekandidaten met nou, deze tijd. Nou, ik zeg redelijk. Hè, dus als je bij de beste 16 of beste 10 kan komen... dat noem ik al redelijk. Want dan zou het ook weer uit kunnen schieten. Nou, dat is bij haar niet het geval. Alleen het vreemde bij Boonstra is... ten eerste heeft uh, Maurits Hendricks weer een uitzondering. Hij praat over de menselijke maat. Wat dat ook tekenen mag. Maar ja. dus nou ja, misschien de... die interpretatie, dat je ook, omstandi ook de omstandigheden ja. meeweegt. wat ja, Het, is, maar leuk. Dus het is leuk dat jij zegt misschien. Dus niemand ja. weet wat hij er eigenlijk mee bedoelt. Hè? En ik vind het heel vreemd dat de Knauw de meteen meeging. De Knauw, de atletiekunie Unie, ja. meteen meeging met Maurits Hendricks. Terwijl ik denk: de Knauw moet het opnemen. Wat ook... ze uiteindelijk ook deden, in ja. tweede instantie. En <laughs> ja. toen kregen nou, alsnog... Nu moet je erachter zoeken, wat zit er allemaal achter natuurlijk. Ja. Wat zou dat en... kunnen zijn? Ja, ik weet, ik denk... Uh, ik denk persoonlijk, de knauw... Peter Verlooy, dat is de baas daar... Uh, twee handen op één buik met Maurits Hendricks... en die hebben zo'n afspraakje gemaakt, heb, gemaakt hebben. Ja, je moet interpreteren zo langzamerhand... want de knauw is ook een soort speerpuntsport geworden... terwijl ze dat helemaal niet verdienen. Ja. He? Dus dat is uh, een onder onsje, denk ik. He? Maar... Uh, je vraagt je wel af, wat is hier allemaal aan de hand natuurlijk? Hè? En, dus er zit veel meer achter dan dat wij zien. Maar om op je vraag terug te komen, nee ze hoort niet op de Olympische Spelen. Een limiet is een limiet. Wat vinden de andere heren aan tafel da daarvan? Ze liep dan, ik weet niet meer exact wat de tijd was, maar ze liep er acht seconden dan boven. Terwijl ze op het laatste Twee stuk 27, van het parcours, 20, denk ja, 32 die. seconden geloof ik zoiets, um, liep... Um, tegen de wind in. Als ze de wind mee had gehad, had ze de Olympische limiet wel gehaald. Ik denk dan, speel ik even advocaat van Boonstra in dit geval. Zij heeft die wind toch niet in de hand? Nee, ze heeft niet, niet de wind in de hand. Maar voor de rest, zij heeft wel haar eigen prestatie in de hand. Ja, ik vind ook, een limiet is er niet voor niets. Ook voor haar, al is het acht seconden. En dan wordt er gezegd, de, de wind tegen de andere Loopsters hebben ook de wind tegen op dat moment. Uh, misschien heb je Op, de op Olympische... dat moment wel, ja, maar dat is maar nou juist zo. Misschien een heb je Olympische flauw spelen. Aan de marathon. Die loop je maar één keer dit ja, jaar. Ja, maar anders kan het niet meer. Ja, maar misschien zou je toch iets eerder aan de limiet moeten denken. Misschien moet je de limiet een jaar ervoor lopen. Eh, en dan een bepaald vormbehoud tonen. zonder dat je, je helemaal hoeft leeg te lopen. twee maanden voor de Olympische Spelen. Maar ik vind ook, uh, nou ja, acht seconden is acht seconden. Uh, dan had je maar binnen die acht seconden moeten lopen. Ja. ja, maar goed, een limiet, het woord limiet zegt al dat je daar niet aan kan tornen. Dan moeten ze een marge van maken. He, dus uh, tien seconden erboven of tien seconden eronder. He, en dan, dan is het... Maar goed, dan krijg je weer een discussie erover. Ja, maar voor dat meisje is het wel erg dat uh, bijvoorbeeld bij tennis... daar schommelen ze iedere week geloof ik met de limieten. Dan moet je bij de top 40, dan bij de top 60, dan bij de top 50. Daar kijken ze gewoon van uh, wat doet Robin Haas en, uh, en uh, Michela Krajček... Waar staan ze nu ongeveer op de Ja, dan is dat de limiet. Zo komt het over. Ja, dan op de moet je ook sporten gelijk. Dan trekken, moet je, je ook gelijk zeggen. trekken van uh, dan dan het, moeten ze bij de tennis strakker. Nou, ja. Daar, ja. daarom is het zo gek dat de knauw dat niet als argument heeft genomen. Die is over menselijke maat gaan praten. Maar ik zou dat als argument hè, bij uh, tennis wordt gepraat over uh, de, de ondergrond en eh, de winst. Weet ik veel wat allemaal. Er was geen touw aan vast te knopen. Hè, en dat had dus de knauw als argument moeten nemen natuurlijk. Ja. We gaan naar andere Olympische perikelen... want voor de tweede keer in korte tijd is met succes... een Olympische nominatie aangevochten in de rechtbank. Turrenster Seline van Gerner stapte naar de rechter... omdat ze het niet eens was met het feit dat haar concurrenten... Wayomi Marcella naar de Olympische Spelen in Londen mag. Van Gerner kreeg gelijk en maakt daardoor nog steeds officieel een kans... op een plek op de Olympische Spelen van de aankomende zomer. Laten we even luisteren naar de reacties van de beide dames... na de uitspraak van de rechter. Eerst Van Gerner, die dus gelijk kreeg, en vervolgens Marcella. Ik was uh, hartstikke blij natuurlijk. Uh, hiervoor ben ik naar de rechter gestapt. en Gewoon om een kans nog te krijgen. En Nu ligt alles weer open. Het is natuurlijk wel shit. En ja, het, het is alleen dat er een hobbel op de weg komt van mij naar de US naar de toe. En uh, ja, dat is echt het enige. We praten erover door met turnverslaggever Edwin Cornelissen. Edwin, wat zegt dit nou precies? Uh, formeel is dus de zaak gewonnen. Formeel kan het Olympisch ticket dus nu weer naar beide. Maar is het ook echt zo open als het nu lijkt? Nou ja, dat is een beetje aan het bond en het heeft ook een beetje te maken met de prestaties die we de komende maanden nog gaan zien. Feit is inderdaad dat de voordracht moet zijn ingetrokken en dat de bond moet wachten totdat van Gerner vormbouwt heeft getoond. Dat was eigenlijk de argumentatie ook van van Gerner en ook van de rechter, dat er eerst vormbouwt moet worden getoond en dan pas nog de bond gaan bepalen wie er eigenlijk naar de spelen mag. Uh, de rechter heeft wel gezegd dat de argumenten die zijn gebruikt waarom de voorkeur wordt gegeven aan Marcela boven Van Gerner, dat die op zich wel deugdelijk zijn op dat moment, op het moment dus dat de keuze is gemaakt. Alleen je weet niet hoe het over een paar maanden is als die resterende toernooien nog zijn geweest, die World Cups en het EK. Stel nu dat Celine Van Gerner daar ineens enorme prestaties neerzet, wat niet ondenkbaar is. Ze deed het laatst al bij een World Cup in, uh, in Kompboes op brug. Uh, ja, dan zouden we al eens een keertje het vartje kunnen kantelen en uh, dan ben ik wel benieuwd wat de bond gaat doen. Ja, wat denk jij? Want wie van de twee is wat jou betreft de, de Olympische kandidaten van Genner of Marcela? Nou, ik vond eerlijk gezegd de aanwijzing van Marcela wel curieus. Als je bedenkt dat Celine van Gerne de afgelopen jaren eigenlijk heel gestaag aan de weg heeft getimmerd. En ook echt wel prestaties heeft neergezet. Ze heeft op de grote toernooien meerkampfinales getuurd. Ze is een keer vierde geworden op balk op een EK. Wyoming Marcela heeft eigenlijk nog nooit zo'n aansprekende klassering op haar naam gezet. Maar goed, uh, Wyoming Marcela heeft gewerkt aan een uh, nieuwe sprong. Een uh, sprong waarmee ze in één klap eigenlijk bij de wereldtop kan behoren. Dan moet die sprong natuurlijk wel gaan werken. Dat was het geval tijdens het test-event in uh, in Londen, waar ze zich nomineerden. Kortom, er zijn wel mogelijkheden voor haar. Dus het zal echt een momentopname moeten gaan worden... wie op dat moment het beste is. Wat de Bond heeft gedaan bij de eerdere aanwijzing van Marcela is ze hebben we gekeken naar de klassementen op balk in Tokio... waar Slim van Gerne zich nomineerde... en het klassement tijdens het festival in januari... waar uh, Wyoming Marcela dat deed op sprong. Ja, en op basis van die klasseringen zou je inderdaad kunnen zeggen... dat Marcela dan op dat moment op de spelen uh, thuis wordt. Maar goed, zoals gezegd, je weet niet hoe het over een paar maanden is. Er kan nog een hoop gebeuren. Ja, hier aan tafel. Wat vinden jullie eigenlijk van het feit dat zoiets in de rechtszaal wordt, uh, wordt uitgevochten? Meneer Fontijn, moet je dat doen als sporter? Nou, het is natuurlijk erg dat het zover is moeten komen. Ja. Ik kan me voorstellen dat je voor je belangen wil opkomen. Nou, deze uh, van Gerne deed natuurlijk omdat Jeffrey Wammers dat al had gedaan... Uh, ja. tegenover Epke Zonderland en gelijk had gekregen. Maar wat deze discussie uh, aantoont en de vorige, het vorige onderwerp is... dat het heel droevig is gesteld eigenlijk met de leiding in de diverse, uh, diverse sportattakken. Uh, uh, en of het nou de NOC, NSF is of de diverse bonden... Dat, dat geeft te denken. Ja. En, uh, en ik denk dat we daar, dat daar eens een analyse zou moeten plaatsvinden. Hoe komen al deze uh, wantoestanden eigenlijk tot stand? Is het gewoon uh, niet goed nagedacht, doorgedacht? Uh, want er worden hier hele wijzend door mijn uh, collega's hier worden gezegd over uh, hoe stel je de limieten? Uh, interpretatie moet je nooit doen. Ik denk dat is toch. Dus echt, als wij een sportklimaat willen gaan creëren, dan zullen we echt moeten beginnen bij de top. En eens kijken wie daar allemaal in de leiding zit. Wat zitten daar voor mensen? Ja, Edwin, klopt dat? Maakt de turnbond er een potje van? Of een zootje nou, ja. bij beter gezegd. Uh, ze hebben natuurlijk wel fouten gemaakt in die procedure. Ze zijn niet voor niks twee op de vingers getikt door uh, de rechter en dat levert ook wel behoorlijk imago natuurlijk op. Aan de andere kant is turnen nou ook best een lastige sport in die zin dat je natuurlijk meerdere uh, disciplines, meerdere toestellen met elkaar moet vergelijken. Dat is een beetje appels met peren vergelijken en je kan dus niet altijd zeggen van nou ja, die is per se beter dan die. Um, dus ik, ik kan me ook wel voorstellen dat het wel lastige situaties oplevert. Ik denk voor het turnen dat gewoon het beste zou zijn als je een bondscoach hebt die uh, boven alle partijen staat en die kan zeggen van, nou ja, het is een subjectieve keuze, maar ik zeg gewoon, ik kies nee, voor die. Dan ben je bijvoorbeeld in het geval van Jeffrey Wanners en Epke Zonderland, zo van de hele discussie af, dan kan je gewoon zeggen als bondscoach, Epke Zonderland, dat is mijn keuze, ik vind dat hij op de Speler thuis hoort. En ja, dan zo so be it, weet je, als, als Bert van Mark dat kan doen, dan, dan moet een turnbondscoach dat ook kunnen. Ja, dat is duidelijk, Edwin. Jij bent trouwens op dit moment bij een turnwedstrijd. Je hebt Celina van Genne net nog in actie gezien. Ja, klopt. Het is een oefening te land in, in Waalwijk. Eigenlijk een soort van testtoernooi. Maar ook wel een soort van EK kwalificatietoernooi voor uh, de Nederlandse ploeg Van Gerner is wel zeker van die plek in Oranje natuurlijk. Dat geldt ook voor Wyomi Marcela. De ben van Gerner op, op de balk gezien. Maar uh, ja, ze is er vanaf gevallen. Dus zij deed het eigenlijk niet zo heel erg goed. Daar waar Womi Marcela het wel goed deed op sprong. Dus. Ik denk als je dit als een slagje moet zien. dan uh, heeft Marcela deze gewonnen. Duidelijk. Edwin Cornelissen, dankjewel. Zo so, uh, loopt het al tegen 6 en wil ik het graag nog even hebben over de Eredivisie. want het zou ook zomaar beslist kunnen worden dit weekend. Ajax lijkt de titel met su succes te verdedigen. De 31ste landstitel zou dat dan zijn. Morgen kan de schaal al worden meegenomen naar Amsterdam. als Ajax wint bij FC Twente. en als AZ en Feyenoord gelijk spelen tegen elkaar. En dan is altijd weer de simpele, makkelijke vraag. gaat het morgen gebeuren, Valentijn? Ja, ja. Een simpele vraag. Die glazen bol heb ik ook niet in mijn binnenzak zitten. Nee, ik, ik weet het niet. Uh, het kan gebeuren. Oké, okay, is... gaat het morgen gebeuren, meneer Fontijn? Het gaat morgen niet gebeuren. Gaat het morgen gebeuren, Ton? Ja, ik, nou, ik weet het niet, nee. Ik denk dat... Ze uh, worden het sowieso kampioen natuurlijk. En, uh, dus is het dan verstandiger om het hebben over de strijd om de tweede plaats? Ja, is dat, interessant? Ik denk, dat, dat denk ik helemaal. Ja? En ik dacht eigenlijk... Je hebt bijvoorbeeld drie hele cruciale uh, wedstrijden. En ik dacht bijvoorbeeld met AZ Noord dat alleen de winnaar nog kans heeft en de verliezer niet. En dat als het gelijk gespeeld wordt, twee verliezers zijn. Maar dat is ook niet zo. Want, je want weet in al die wedstrijden ja, ja. kan gelijk gespeeld worden natuurlijk. Ja. En dan zitten we precies hetzelfde. Precies het is ja. bijna niet te voorspellen. En dat is dan misschien de aardige les van dit hele seizoen... chef voetbal van de Telegraaf. Eigenlijk valt er toch niks fatsoenlijks over te zeggen. We hebben het met de Champions League ook weer gezien. Nee, en daarom is voetbal nou zo interessant. En daarom blijft het ook interessant ieder jaar weer. Omdat er valt inderdaad ook niets over te zeggen. Kijk, als het allemaal voorspelbaar is... als Lance Armstrong vijf keer de Tour wint... Ja, de vijfde keer dan zit niet iedereen meer op het puntje van zijn stoel. En dus blijft het voetbal toch altijd interessant. Ja. Nou, ik denk dat we het dan afronden voor vandaag. Heren, bedankt voor, voor de wijze woorden, voor de mooie woorden... en graag tot de volgende keer. We gaan zo meteen nog even horen hoe het staat bij tennis. Eerst nog even wat buitenlands voetbal uitslagen in de Bundesliga in Duitsland... Kaiserslauteren tegen Borussia Dortmund werd 2-5... met drie doelpunten van Barrios. Bayern München tegen Stuttgart 2-0. Bayern Leverkusen-Hannover met 1-0. Schalke tegen Hertha BSC 4-0... Met twee doelpunten van Klaas-Jan Huntelaar. HSV tegen. We zaten erop te wachten, hè? Ja. Ja. HSV tegen Mainz 0-0. Vrijboerig tegen Köln werd 4-1. Hoffenheim tegen Nürnberg 2-3. Met daar wel een verrassende Nederlandse doelpuntenmaker. Edson Braafheid maakte een doelpunt. Wolfsburg tegen Werder Bremen 3-1 en Borussia München Gladbach tegen Augsburg 0-0. Dortmund was al de kampioen, heeft nu 78 punten. Bayern is nog steeds de nummer 2 met 70 punten. En Schalke staat de derde met 61 punten. We gaan um, even buiten nog, zoals ik al zei, in Marokko. Edwin Peek, Kiki Bertens in haar oh. eerste grote finale in de tweede set. Ja, en ze staat 4-0 voor. Dus het betekent dat het eigenlijk niet meer mis mag gaan. Ze speelt ontzettend goed. Tenminste, de Spaanse maakt ook heel veel fouten. En daar ligt hem eigenlijk wel de, de kern van de wedstrijd. Bertens houdt de ballen goed diep. Doet uh, heel veel spreiding. En de Spaanse loopt achter de feiten aan. En maakt ontzettend veel fouten. 7-5 en 4-0 in de tweede set. Het mag niet mis meer gaan voor Kiki Bertens. De afloop hoort u natuurlijk later vanavond op Radio 1. De uitslagen van vandaag dan in de Premier League in Engeland. Everton tegen Fulham eindigde in 4-0. Stoke City tegen Arsenal 1-1. En het doelpunt van Arsenal, dat zei Valentijn Dries al eerder, werd natuurlijk gemaakt door Rome van Persie. Sunderland tegen Bolton Wanderers 2-2. Swansea City tegen Wolverhampton eindigde in 4-4. West Bromwich Albion tegen Aston Villa, dat werd dan weer 0-0. En Wigan Athletic tegen Newcastle United 4-0. De twee clubs die eigenlijk het Liefst zou willen horen in deze uitslagen. Die speelden allebei niet vanmiddag. Want die spelen maandag tegen elkaar. De nummer 2 tegen de nummer 1. Manchester City tegen Manchester United. De stand aan kop is daar nu als volgt. United heeft 83 punten. Met nog drie wedstrijden te gaan. City heeft 80 punten. Ook nog drie wedstrijden te gaan. En Arsenal is en blijft de nummer 3. Met 66 punten uit 36 wedstrijden. Maar hij heeft wel een aantal clubs nog in de nek hijgen. Waaronder Newcastle dat er vier punten achter staat. Maar wel nog een wedstrijd te goed heeft. Onderaan is het ook spannend voor drie clubs. De Queen's Park Rangers met 34 punten. Bolton met 34. En Blackburn met 31. En al gedegradeerd is Wolverhampton met 24 punten. Tot zover deze middaguitzending. We zijn natuurlijk straks terug met wedstrijden uit de Eredivisie. Vanaf 7 uur ook hier op Radio 1. Nog een prettig weekend. Op Radio 1. Zometeen om 7 uur de Eredivisie. Heer Raadlijst CRV. Het lukt hem niet en het lukt ook zijn broer John niet. U trekt Met het hoofd en oh, de paal. Vitesse, Excelsior. Die dus het schassengebied kan aannemen, kan schieten en dan nog een keer bleef. En VVV Ado. Oh, mooie goals, hè. En de west langs de lijn. Zometeen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Kijk deze zondag live op je TV naar FC Twente Ajax. Bestel deze eredivisietopper op zingo.nl/slash tv op bestelling. Dit is Radio 1.